There's no stopping us right now I feel so close to you right now Stopping us right now I feel so close to you right now <laughs> Right now Een goede plaat, hè? de nieuwe van Calvin Harris. En die heet Feel So Close. En welkom. Twee uur. Zondag in Camelot. En we zijn er gewoon hoor. op deze tweede kerstdag, 25 december. Eerste kerstdag, ja. Of eerste kerstdag, sorry. 25 december 2011. Van harte welkom. En we gaan wat nieuws doornemen van vandaag. En we beginnen met. Um...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 Dus je zal heel snel... Uh, wat dacht je van als je naar die feesten gaat? Wij als jongeren... Of als je regelmatig in de kroeg... Hoeveel geluid daar wordt geproduceerd? Dat is echt... Ja, dat vind ik wel gaaf dat je het zegt. Want vorige week waren wij naar uh, Amsterdam. Gingen we stappen met z'n allen. En dan, hingen ze, een, dan hing een decibelmeter hing in, uh, in de kroeg. Ja. En dan konden we even kijken. En dat was uh, nou, steeds boven de 80 decibel. Maar ja, tussen, tussen, ja, een beetje tussen de 90 en de 100 decibel... stonden steeds op het scherm.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 De Duitse versie van New Kids Nitro hebben de New Kids wederom zelf nagesynchroniseerd. Ja. Ik had dus het laatste stukje gezien op YouTube. Dat ging uh, helemaal per ongeluk. Ik wou eigenlijk iets in Nederland opzoeken, maar toen kwam ik bij een Duitse... En het is heel anders. Het klinkt echt dat nou, zo raar. Het is raar. heel populair in Duitsland. Ik ja, weet ik het nog zo raar. Ik weet nog dat wij in Lorette waren. En er waren een paar Duitsers. Ze stonden volgens mij op het vliegveld van Girona ja, ofzo. zo. En uh, hun begonnen ook van uh, maaskantje dit en dat. Dus het is maar, echt maar, heel erg een heel, heel groot succes maar, in maar, Duitsland. Zo, zo, als we aan het stappen waren, dan maakten mensen helemaal gek met uh, Van alles en Nog Wat. Met uh, magisch zoutvaartje. Uh, maar ook over New Kids. En dan hoorde je ook allemaal van die, van die, van die Duitse mensen... Uh,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 een recessie, dit recessie, dat. Maar mensen gaan wel vol op een vakantie en kopen vol op ja, champagne. Het is allemaal wel maar één keer in het jaar. Hè? Dus... Ja, oké. Okay. En misschien juist met de recessie en met deze dagen willen mensen um, gewoon wat meer uitgeven omdat het gewoon kan, weet je wel. Nu oh. je nog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 en ja, dan gaan we weer verder met het jaaroverzicht we beginnen met uh, we gaan verder met april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 Never read.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 Wat is nou jouw favoriete kerstplaat? Oei. Ja, ik, ik, ik heb wel een ideetje. Want, weet je wat mijn favoriete kerstplaat is? Dan heb ik altijd meteen het kerstmisgevoel Dat is deze. Chris Ria, Driving Home for Christmas. Ik denk dat toch mijn helemaal favorietje. Het is wel cliché, maar ik vind hem wel gewoon het lekkere deuntje van het begin al. Ja, nou weet je wat ik heb? Ik heb uh, uh, van Ram dat liedje. Last Christmas. Ja, die. Op zich krijgen ook wel een lekker kerstmuziek sfeertje van. Ja, ja, klopt. Maar jingle bells, als je van die jingles hoort zo, van die belletjes... Oh ja, en... gewoon die bellen in het algemeen. Ja. Ja. Dus eigenlijk is het een combinatie van, van, van. Ja. Want uh, met Flappy, ja, dat is gewoon een oude klassieker. Dat vind ik gewoon toch leuk om te horen, weet je hoop kerst.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 de nieuwe van Glennis Grace en Edwin Evers wil je, niet, uh, wil je nog niet één nacht En ik ga in juni Ga ik naar de Edwin Evers band in Carré Zo En staat hij met de hele band Hij zingt ook En het doet allemaal imitaties Hartstikke zin in hey we ah, gaan even de Evers, Evers We gaan even het uh, muziekjaar 2011 doornemen Vond je het een mooi muziekjaar? Uh, ja, er zijn uh, leuke platen uitgekomen ja, zeg maar. zeker weten. ik vond een hele leuke. ik heb de bekendste een beetje uitgezocht en de plaat die wij heel erg leuk vonden, niet allemaal, maar wel een aantal. ik heb wel dat ik soms sommige platen met je moeert. ja, dat heb ik ook gehad. nou, laten we Hoor beginnen met um, ja, ja. deze hele grote hit geweest in uh, 2011. nou ja, kan je niet ongaan zijn. het was van Alexis Jordan en uh, Happiness.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 En wat een fijn plaatje is geweest, hè? En dan kan één dame niet ontbreken in het jaaroverzicht. Heeft euh, haar tweede album uitgebracht in 2011. En dan kunnen we zeggen wie is er natuurlijk. Het album heet 21. Adele. Adele. En euh, dit was haar eerste single die ze uitbracht van het album 21. Rolling in the Deep. Rolling in my heart. En ik denk dat Adele wel het succesvolste artiest is geweest van 2011. Album 21 is in elk land enorm goed verkocht. En in totaal is het het beste album geweest van 2011. Nou ja, Rolling a deep grote hit geweest, maar wat dacht je van deze? Set fire to the rain, wat een prachtig nummer was dat. Maar ook Someone Like You. Turning Tables, haar nieuwste single, waren allemaal grote hits. Set Fire, To The Rain, Adele. En um, dan gaan we verder met een plaat die wat mij betreft helemaal is gedraaid. Ik kan hem niet meer horen. Maroon 5, Corsina Aculera En Moves Like Jagger. Het oh. ja. is wel een lekker deuntje, maar in het begin vond ik nog goed. Maar hij is echt helemaal kapot gedraaid wat mij betreft. Dus, right, lekker in de kroeg dat Dan gaan we naar een man die ook zijn nieuwe album heeft uitgebracht in uh, 2011. Het ging dan over Gave in the Crawl. En zijn eerste single was deze. En dit vond ik een heel goed liedje. Zijn album was ook erg goed. Het tweede single heette Sweeter. En dit was zijn eerste single die van zijn album afkwam. Gave in the Crawl dus. En Not Over You. ook he? Ook heel veel gedraaid. En wat dacht je van deze? Even kijken, dan hadden we nog deze. Wat een hit is dit geweest hè? Party Rock Anthem LMFAO En uh, volgens mij kent iedereen deze wel. En wat veel mensen betreft misschien wel de populaire single van uh, 2011. MUZIEK Party rock anthem dus En een liedje die ik, die ik heel erg leuk vond En uh, het is alleen eigenlijk op, volgens mij op 3FM gedraaid Maar uh, ik vond hem heel erg goed Het was de naked and famous En het liedje heet Youngblood Klein dukje doorspoelen En wat dacht je van deze man ook zijn debuut allemaal uitgebracht, Ik Neem Je Mee, Gers Pardoel. Ze dat ik niet bezig ben dat hij doet ook een nieuwe plaat. He? Ja, samen met Guus Meeuws en met Sef, bagagedrager. En uh, dit was toch echt zijn jaar, Gers Pardoel. Zeg me wat je wil, dan wil, dan. En wat Nederland betreft is dit de Song van het Jaar 2011, Gatché. En uh, Kimra, Somebody That I Used To Know. Dit is echt een plaat die langzamerhand steeds beter wordt. En um, ja, Nederland, tot Nederland gekozen. Song van het jaar 2011. Leuk liedje ook, Somebody That I Used To Know. En wat dacht je van deze? In de zomer een uh, grote hit geweest. Pumped Up Kicks. Faster The People. Ook een goed liedje hè, dit. Oh, Even, even doorspullen. Even het bekende refreintje. Even kijken hoor. Ja, bekend deukje, heel vrolijk liedje geweest. Nog steeds eigenlijk, maar ook heel populair. Maar. En wat mij betreft vind ik, ik denk dat ik dit wel in ieder geval in mijn top 5 beste liedje van 2011 vind. Het is van Véné Scholaire. Het werd ook gedraaid tijdens uh, alle Champions League-avonden en in die samenvatting. Echt een te gekke plaat. Het nummer heette Demons. Wow. Vond ik echt een heel goed nummer. En een zomertje van 2011 was natuurlijk deze. De Crystal Fighters. En het zomerse plage. En er hoort ook dat dansje bij, hè. Beetje ritmisch dansje met die handen. Ook zeker een leuk liedje. En een liedje die... Um, en een liedje die ook um, eigenlijk het einde van dit jaar enorm populair werd. En ook zeker bij dit uh, tijd van het jaar hoorde. De donkere dagen. De donkere dagen voor kerst. Opeens kwam het er. Een zwerisch liedje. Lana Del Rey. Een hele mooie videoclip. Ook verkozen het beste videoclip van 2011. En het liedje heette Video Games. Wingin in the backyard. Pull up in your fast car. Open up a beer and you it over here and play a video game. Mooi liedje. En dan gaan we nu even naar de commerciële platen. Een beetje de dance-liedjes. De dance en wat dacht je van deze? Wat mij betreft de beste danceplaat van, de, van dit jaar: Avicii en Levels. En Avicii had ook een topjaar. Is uit het niets binnengekomen op uh, nummer 6 in, uh, in de DJ Top 100. En wat dacht je van deze? Ook een zo'n hitje. Iedereen vroeg erom: we hebben hem zo vaak aangevraagd gekregen hier bij de radio. Dat was ongelooflijk. Ja, maar ook wel terecht. En de Red Mar hoorde hem ook. In waren... elke Spaanse badplaats hoorde je hem: Dona Mar Lucenzo en Danza Caduro. En wat dacht je van deze? Ik vond deze ook zo goed hè. Even denken, wat maakt ik denk wel de tweede beste dansplaats. Cry Just a Little van de bingo players, twee Nederlandse gasten. En wat hebben een hit gehad met dit liedje? Bingo players dus cry just a little. En Wacoen had ook een succesvol jaar in 2011. Had een nieuw album aangebracht met Liverpool Rain. En de grootste hit was deze. Het liedje heette No Mercy. Vele hitlijsten op nummer 1. Fijn liedje ook? ja. A good day for a bad day. En wat dacht je van deze? Ik ben niet Times Square, Take a picture of me with a Kodak. Took tonight Pitbull, in onze eigen Jack. Nee, nee, een grote hit geweest en ook nu ben ik hem niet meer zat maar op een gegeven moment was ik er ook zat omdat hij zo ja. vaak werd gedraaid Een dagje van deze? David Guetta, zijn nieuw album, ook uitgebracht in 2011 Nothing But The Beat En wat een hit was dit, David Guetta samen met Sia En het was Titanium Ook. En het was natuurlijk het jaar van deze dame. Wat een geweldige stem had dit, maar ze had nog even dat laatste setje nodig. En dat heeft ze gekregen via het programma De Beste Zangers van Nederland. Koffer van Volumia, Xander de Bussigné. Ik heb het over Glennis Grace Een Afscheid. En dat vooral het bekend was natuurlijk die uithal van dit liedje. Glennis Grace. En wat was het goed hè? En wat mij betreft, ik denk... Dit nummer... Vind ik misschien wel de mooiste van 2011. Is niet een hit geworden. Ik had het over Elbow. En ze, bracht dit, ze bracht dit prachtige nummer uit. Lippy Kids. There's everything there. Ik vind dat ik dit het mooiste nummer vond van 2011. En zover het jaar over zich van 2011. Er zullen vast wel een uh, aantal platen vergeten zijn. Vast en overal, wat vond je nou het, het beste nummer van 2011? Heb je een idee? Wat vond je nou het leukste nummer? Uh, qua, qua dans. Ja. En, en voor, om een beetje lekker dan, te kunnen dansen. Vond ik uh, toch wel levels. Ja. Maar... Sexy and I know it, die is ook uitgekomen dit jaar, toch? Ja, klopt. En die vond ik ook wel lekker op zich. Ja. Maar om gewoon lekker te luisteren, zeg maar, vond ik... Uh, uh, ik neem je mee. Of uh, uh, Plaasje vond ik ook wel lekker. Gewoon lekker ja. te luisteren. En afscheid, nee, of afscheid vond ik wel gewoon lekker, weet je wel. Gewoon als je thuis op de bank staat, gewoon lekker dat aanzetten en... Uh, Zeker weten. Nou, er zijn veel goede platen gemaakt. Je bent er weer helemaal bijgepraat voor het uh, jaaroverzicht 2011. Ongetwijfeld een paar platen vergeven. Vergeef het ons, maar we hebben een uh, groot overzicht gemaakt van uh, 2011. Uh, Zometeen uh, ook nog een jaaroverzicht. We gaan verder met het nieuws. En het regennieuws komt eraan. What? Wax, hier bij Zondag in Camelot En build a bridge to your heart. We gaan even verder met... Het jaargezicht. De nieuws. Het nieuws van het afgelopen jaar. We gaan verder met jullie. Wat een hele drukke maand was. Qua nieuws betreft. Want weet je nog? In Zuid-Spanje... Was de Nederlandse toeriste Marie Anne Gozens teruggevonden. Ze was 18 dagen vermist... En um, ze is gevonden door wandelaars ze zou naar, ze zou, um, Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen En na omstandigheden is alles uh, helemaal goed gekomen Uiteindelijk werd er gedacht dat ze ja, misschien wel overleden was Maar 18 dagen gevonden, goed nieuws uiteindelijk En in het FC Twente Stadion, Enschede is het dak van een tribune ingestort Daarbij is een dode gevallen Het gaat om een 31-jarige man uit Nijverdal En er waren 16 bouwvakkers bij het ongeluk betrokken en het afsluiterschandaal uh, heeft de Britse kant, uh, tablet News of the World genekt. Daardoor stopt de krant. En, oh dit jaar Tour de France. Iedereen had het erover. Een volgauto moet tijdens een etappe in de Tour de France een boom ontwijken. En rijdt wielrenner Juan Antonio Fletcher aan. Johnny Hoogeland vliegt daardoor de, uh, van de weg in het prikkeldraad. Weet oh, je dat ja. nog? Dat was wat. Hele commotion geweest toen. Ja, de tour werd uiteindelijk gewonnen door Cadel Evans. En het bovenste deel van de televisie in hoger smeerde stort in. op het moment dat een politiewoordvoerder wordt geïnterviewd door Over de Brand. die in de toren was uitgebroken. En acteur Johnny Kruikamp, senior is overleden. Het ging al een tijdje slecht met hem. Hij stierf gisteren. of hij stierf uh, op 86-jarige leeftijd. in een verzorgingstehuis in Laden. En ja. Ik denk wat het ergste nieuws wat mij betreft, um, in 2011. Want Noorwegen is uh, opgeschrikt door een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. De schutter Anders Breivik is aangehouden op het eilandje bij Oslo. Nadat hij, nadat hij naar schatting een half uur om zich heen heeft kunnen schieten. Hij zal rechtse ideeën hebben en christelijk fundamentalistische sympathieën hebben. Wat een vreselijk nieuws als dat, hè? Ja, U Utoja. echt vreselijk. Je zal er maar bij zitten. En in een flat in noord londen is de Britse zangeres Amy Winehouse uh, doodgevonden. Dat bevestigde de politie. De zangeres is 27 jaar geworden. En dan gaan we verder met de maand augustus. In Londen zijn er hevige gevechten geweest tussen inwoners van de wijk Tottenham en de politie. 26 agenten ra raakten gewond. Dit ging weken door. Tenminste 40 auto's zijn beschoten op verschillende snelwegen in Nederland. Automobilisten schrokken zich groot toen een achteruit na een paar heftige knallen sneuvelde. De politie heeft wel getuigen, maar geen dader of daders te pakken. Nog steeds niet, hè? Nee. De politie van de Spaanse babplaats Loretto Morgen gaat harder optreden tegen jongeren die na het uitgaan gaan Russen zoeken met agenten. Volgens de politie zijn er elke zomer redden in Loret, maar is de overlast dit jaar erger. De bestuurders op de A2 bij Utrecht, bij Maastricht, stapten massaal uit om geld... Uit uh, de gevallen geldkoffer te verzamelen. Ja, het was wat. Iedereen graaien voor zijn leven. Ja, maar er was een, uh, een geldtransportwagen, was een uh, koffertje verloren. Ja, en die hadden we gegaan op te snelmen. En als laatste de september. Joran van der Sloot is officieel aangeklaagd voor de moord op de Peruaanse Stephanie Flores. De openbare aanklager van Peru legde hem tevens diefstal ten laste, omdat er geld en creditkaarten van een slachtoffer hebben gestolen. Op verschillende plaatsen in Nederland is rond 9 uh, uur een lichte aardschok gevoeld. De beving had de kracht van 4,5 op de schaal van Richter. En alle Prinsjesdagstukken zijn openbaar gemaakt. De begrotingen per ministerie zijn online gestemd. nadat een eerder miljoenennota op internet was beland. Eigenlijk zouden de stukken mo uh, morgen openbaar worden gemaakt, maar is een hele stomme fout gemaakt. Zeg een woordvoerder van het ministerie Financiën. En bij het algemene beschouwing heeft PVV Wilders tegen premier Rutte gezegd... ...dat hij eens normaal zou moeten doen. Wilders raakte irriteerd omdat Rutte afstand nam van de uitspraak van PVV'er Van Roen ...dat Turkse premier Erdogan een islamitische aap is. Rutte reageerde volgens hem met de opmerking dat Wilders zelf normaal was doen. Dat was het, hè? Doe eens normaal, man. Doe zelf normaal. Ja, er is een discussie geweest ook in de, in de Tweede Kamer over mensen. Die, uh... En het ging ook even door daarna nog. Met de andere politici die uh, tegen elkaar tekeer gingen. Ja, dat was toch belachelijk. Ja. Het zijn toen net een klein soort kleine kinderen Ja, ik vond het op zich wel grappig Ja, tuurlijk, het is wel grappig, maar het zijn af en toe net kleine kinderen En er is, is heel dan. Nederland is er wel overheen gevallen oh, dat, het, uh, dat het niet kon En uh, ja. dat je dat niet kon maken en, uh, en dat soort dingen Nou ja, zometeen, tweede uur, zondag in, derde uur, en laatste uur van Zondag in Kelmland uh, Eerste kerstdag 2011 We gaan zometeen even de agenda, of de kalender, um, evenementenkalender doornemen ook het vervolg van het jaaroverzicht met de maanden uh, Oktober, november en, en december. december Ook muziek van die Age of Mars De nieuwe van Mats Langer en wat is die mooi zeg We hoort het ook nieuw van Birdie People, Help the People Hoor je zo meteen En uh, we gaan een aantal mensen nog in Zandvoort Even uh, goed uh, goed jaarwens en Hoop fijne het wel dagen Hopelijk dat we alle mensen opnemen okay. <laughs> Hopelijk van wel Nu hoort het zo meteen na het, uh, na het nieuws van 4 uur VFM wenst u allemaal fijne dagen.